Die zien dat nieuwkomers voor veel minder salaris hun banen overnemen. Als je wilt dat landen meer gaan samenwerken bij de aanpak van bijvoorbeeld malafide uitzendbureaus. De ANVR vindt dat het nieuwe reisadvies voor Egypte van het Ministerie van Buitenlandse Zaken onduidelijkheid schept. Het is volgens de brancheorganisatie van reisbureaus voor toeroperators en reizigers onduidelijk of ze nu wel of niet naar de Egyptische vakantiegebieden kunnen. Buitenlandse Zaken adviseerden eerst om niet naar Egypte te reizen... met uitzondering van de vakantiegebieden. Gisteren werd dat advies aangescherpt. Vanwege de onzekere situatie worden nu ook niet-essentiële reizen... naar bijvoorbeeld vakantieresorts aan de Rode Zee en de Golf van Aqaba ontraden. Irak staat niet afwijzend tegenover de inzet van Amerikaanse drones... in de strijd tegen terreurgroep Al-Qaeda. De Irakse minister van Buitenlandse Zaken zei in Washington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 Ontdek Schiedam nu vanaf het water. Varen, lunchen en genieten. Maak kennis met deze historische Geneverstad. De hoogste molens van de wereld en een bijzondere Cobra collectie. De tweede persoon mag gratis mee. Boek snel en gemakkelijk Dagje Schiedam via de website ontdekschiedam.nu. Dit was Lekker weg in eigen land.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 3,5 minuten over negen. Welkom terug bij het eerste volledige uur van de nieuwshow. Tot tien uur hebben we aandacht voor World Granny. Wat dat is, u zult het zeer snel horen. En dan hebben we aandacht voor het schrijnende verhaal... van de vredelievende pater Paolo in Syrië. En de vracht aan onderzoeksmateriaal... die de afgedankte Kepler-telescoop heeft opgebracht. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Maar beginnen met een twijfelachtige American Hero. Hij was jarenlang de nummer twee op de Amerikaanse Most Wanted-lijst. Maar nadat Osama Bin Laden was uitgeschakeld... had James Whitey Bulger de twijfelachtige eer op de eerste plaats te belanden... En na bijna twintig jaar voor het vluchtig te zijn geweest... is de inmiddels 84-jarige Iers-Amerikaanse gangster uit Boston... deze week veroordeeld voor in elk geval... of hij schuldig bevonden voor in elk geval elf moorden... handel in drugs en illegale wapens en verboden gokactiviteiten. En dat strook toch niet helemaal met het Robin Hood-imago... dat decennia lang aan hem kleefde. Over Rattatat Whitey is hier Willem Post. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Rattatat... Is dat inderdaad wat ik denk dat het is? Ja, dat is inderdaad de klank van, uh, van het geweer. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En uh, hij, ik, ja, die man is nu 84. Ik uh, denk toch dat veel mensen in Nederland, hem, in Amerika smullen ze ervan volgens mij, want daar is hij bekend. Uh, in Nederland kent denk ik nog niet zo heel veel mensen van hem, dus we moeten even wat basisinfo uh, geven. Uh, hoe, wanneer begon die man uh, zijn carrière? Jaren 50 al, geloof ik. Hè? Ja. Je kunt zeggen, hij had een moeilijke jeugd. Ik moet er gelijk bij zeggen. Wie dit is... niet, Willem? Nee, precies. Maar ik zeg er ook gelijk bij. Ja. Hier, dit is echt een verhaal met, zo op het eerste gezicht... alleen maar superlatieven, maar, maar het is wel allemaal gebeurd. Kijk, in zijn jeugd ontspoorde hij al. Hij kwam uit die, die, die ruige zuidkant van Boston, Somerville en omgeving. Voor de mensen die Boston een beetje kennen. Uh, een echte Iers-Amerikaanse uh, neighborhood. En ja, het was een vechtersbaas. Hij liep van huis weg en dat begon nog een beetje onschuldig... want hij ging een aantal uh, uh, weken met het circus mee. Liet niets van zich horen. Echt een avonturier... Waar werd eigenlijk al heel gauw opgepakt toen hij iets ouder werd. Uh, Voor bankovervallen. overvallen. Heeft uh, een aantal jaren in de gevangenis gezeten. Uiteindelijk ook in El uh, Dus uh, de, de beruchte gevangenis in Californië. Uh, heeft ook, ook meegedaan aan een uitbraakpoging uh, van iemand anders. En, nou, het is een opeenstapeling op van, van geweld. En toen hij uit die gevangenis kwam. Omdat hij aan een overheidsproject meewerkt. Om LSD mm -hmm. uh, te gebruiken als gevangen. Om te kijken of dat dan uh, misschien helpt bij bepaalde uh, ondervragingstechnieken. Hij deed mee aan dat experiment, kwam dus eerder uit de gevangenis. Ja, en dat is eigenlijk nog nooit vertoond in de Amerikaanse geschiedenis. Hij overtreft uh, zo iemand als El Al Capone bijvoorbeeld. Hij is 25 jaar lang de grote baas geweest van, uh, van, van de maffia in, in Boston... in de jaren 70, 80, begin jaren 90. En dan is het natuurlijk de grote vraag, ja, hoe ja, hoe kan dat? Hoe kan iemand het zo? En het voorhouden? is prestatie om niet overhoop geknald te worden, natuurlijk. Nee, want als je zo terugkijkt. Natuurlijk heb je sowieso je vijanden. Er zijn uh, meer van, van die maffia-organisaties. Hij, hij leidde dus de, de, Iers, uh, de Ierse gang, zeg maar. Maar dat ook de Italiaanse maffia. Uh, en ja. Wat, wat er een beetje meespeelt is... Dit is niet, de, laten we zeggen, de, de typische maffia uh, uh, koning of keizer... die in een protserig kasteel woont... en het heel erg laat zien dat hij de Godfather is. Hij bleef een beetje wonen in de, in de buurt van, uh, van, van die zuidkant van Boston. Niet te protzerig. Hij gaf eten de, he, weg aan de armen. Vandaar dat Hood. Robin Hood imago dus. Ja, ja, ja. en er werd ook gezegd... Ja, het is een ontzettend aardige vent, hè? want hij, hij beschermt zijn, zijn Ierse mm -hmm. uh, buren heel erg. Veiligheid op straat, uh, James Dean-achtige uitstraling, een echte sportman. Hij deed geen hele gekke dingen zo op het oog. Maar nu, als je de feiten hoort, de juryleden die hem deze week veroordeeld hebben... Hè? Hij is schuldig, Hij zei het al, Mika, die elf uh, mm -hmm. moorden en nog een heleboel andere zaken. Ja, het, ging, het ging om 19 moorden, geloof ik, in totaal, hè? Ja. Ja, en, en nog heel veel meer zou je zo zeggen als je al die details ziet. Nou ja, de juryleden zeggen, een aantal komen nu in, in, in de media... Ja, we zaten gewoon trillend in, in onze bankjes te overleggen... want wat we hier zagen, wat voor geweld hier gepleegd is... als ik één voorbeeld mag noemen. Ja. He, een, een van de hobby's van, de, van dit monster, moet je toch zeggen. Daar heb je weer zo'n superlatief, maar het volgende zal het er ook alweer bewijzen. Hij was dol op het zelfwurgen van, van, van, van zijn tegenstanders. En als iemand dan dood was... Uh, dan trok hij zelf de tanden eruit om identificatie te voorkomen... als het lijk ooit gevonden zou worden. Nou ja, kijk, en dit soort details zeg ik nu even een paar seconden. Uh, maar die juryleden hebben daar een paar maanden naar moeten kijken. Ja, sommigen zeggen, sommigen die over een, uh, een legaal, mag je dan aannemen... wapenbeschikken in Amerika, die legden we gewoon op ons nachtkastje... Uh, uh, s'nachts, want we waren zelfs nu nog bang voor repressaiemaatregelen... van, van, van ja, deze, deze James uh, Bulger... Uh, Jimmy voor Intimie, maar laten wij dan maar zeggen James. <laughs> uh, want ja, hij heeft natuurlijk misschien toch nog zijn contacten. Terwijl die ja, man die was voortvluchtig. Maar weet je, hoe kan het dat hij al die tijd... uit handen van de politie bleef? Nou kijk, daar, en dat, dat is een, een interessante laag onder het verhaal. Uh, al... In die Ierse buurt van Boston hè, had hij contacten met, met, met jongens in zijn klas... die later politieagent werden. Hè, en, en we horen allemaal bij elkaar. We hebben allemaal die Ierse achtergrond. En, en een van hen, uh, John Connelly... Uh, werd een fanatieke regisseur. En ja, en toen dus uh, uh, deze James uh, in de business zat, hè, de criminele business, uh, ontstond er weer contact. En uh, de politieagent keek heel erg op tegen deze charismatische. Nogmaals, wat James Dean achter. En hij figuren. verlinkte waarschijnlijk die andere bands. Dus, nou ja, en toen werd. En, en dit is een zeer intelligente man uh, deze, deze massamoordenaar, want zo mogen we hem wel bestempelen. Want hij was heel erg strategisch. En hij zei dus, het grote gevaar voor Boston en de omgeving is de Italiaanse maffia. En ik geef je van tijd tot tijd tips. Niet te veel, dus je houdt iemand hongerig hè, binnen de politie. En niet alleen maar één politieagent. En daar zie je natuurlijk toch goed en kwaad door elkaar lopen. En dat vind ik ook wel de les. Ja, voor iedereen in de wereld natuurlijk. Hè, dat het goede en het kwade zo verstrengeld kunnen worden... als je met dit soort informanten te veel in zee gaat. En op een gegeven moment die de Italiaanse maffia werd langzamerhand opgerold. Maar ja, wie kwam er steeds meer opzetten? Dat was dezezelfde uh, informant uh, maffia maar dan van de eerste gang. En die heeft het 25 jaar lang volgehouden. En, Misschien hielp het ook dat zijn broer senator was. Ja, dat, dat, maar dat maakt het verhaal natuurlijk nog weer extra ja. bijzonder. Zijn broer was rector magnificus van de Universiteit van Massachusetts... Nou, uh, vorig jaar even bezoek aangebracht. Een zeer gerespecteerde staatsuniversiteit. Maar ook inderdaad voorzitter van de senaat... In de, van het plaatselijke parlement in Massachusetts. Zeer, zeer gerespecteerd. Ja, en daar zijn ook dan wel weer verhalen over... dat er contacten zijn met de politiek. Dus het, het ademt iets van... het ademt heel veel uit van... het is één grote corrupte bende daar geweest. En in 1994 was hij bijna verlinkt. Ja, toen kreeg hij toch weer een tip van diezelfde John Connelly. En toen ja, is hij toch 15 jaar lang. ondergedoken geweest. hè? Ja, mensen zeggen. We een, hij, hield, hij was tol op reizen. Hij las heel veel. Hij beschouwde zichzelf ook een beetje als een intellectueel. Ja, hij schrijft ook prachtige literaire brieven nu vanuit de gevangenis. houdt zijn sport ook bij. 100 push-ups uh, per dag. Hij ziet er nog goed blij... uit. Ja. <laughs> en, nou ja. Uh, hij reisde veel, kwam uiteindelijk in, uh, in Californië uh, terecht... in de prachtige plaats, een van mijn favoriete plekken, Santa Monica. Santa Monica. Ja. Lekker dicht bij het strand. Ja. Uh, en zo kun je je conditie ook nog een beetje op peil houden. Ja. En hij werd een ontzettend aardige opa. Uh, met zijn uh, geliefde, die met hem meereisde, Bonnie en Clyde. Trekjes heeft dit verhaal natuurlijk ook. En ze gingen ook naar de homeless people. Uh, ontzettend aardig hielpen hen ook. Gaven steeds biljetten van 100 dollar is nu in de muur van het appartement, is 1 miljoen dollar aan biljetten gevonden. <lacht> en overigens ook nog tientallen wapens. Ja, en wat ze ook deden was, van die social security nummers... dan kopen van alcoholisten, dakloze mensen... omdat hij niet in het medische circuit wilde komen. Had wat last van zijn hart en kon hij de grens over naar Mexico. Ja. Ja, had hij natuurlijk ja, toch ook wel iets van een social security nummer nodig... bij de grens en een vervalst paspoort. Allemaal op... Ja, door weer mensen om te kopen. Dus dat echte criminele gedrag was hij niet helemaal afgeleerd. Ja. Dan was hij nog zo aardig onder de schuilnaam Charlie Gasco. Opa ah. Charlie. En daar wonen die geloof ik in een of andere mooie flat of zo, hè? Ja, een paar, paar straten vanaf de zee. Vlakbij de, de ja, Third Street in, uh, in Santa Monica. Weet je wie er nog meer woonde? Nou, het is wel een geliefde plaats <lacht> voor kunstenaars. <lacht> kunstenaars, precies. Leon de Winter en Jessica Deurlacher, die woonden daar met hun gezin. Vrij lang. Santa Monica, goedemorgen mevrouw Deurlacher. Goedemorgen, goedemorgen. U woonde in hetzelfde appartementengebouw, hè? Ja, we hebben daar uh, vanaf 91 elk jaar zo'n vier maanden gezeten. Ja. Naast Mr. Bulger. Naast Bulger. Hebben jullie hem echt ook persoonlijk vaak ontmoet? Nou ja, dat, dat is achteraf altijd moeilijk te zeggen. Want we gingen op een gegeven moment, uh, we kwamen er minder, maar... Uh, ik weet nog wel dat er een hele aardige oude meneer met zijn vrouw een leuk klein uh, volkswagentje aan mijn zoon gaven. En dat, uh, dat volkswagentje hebben we nog steeds. Hij was, mijn zoontje was toen drie of twee of zo. En dat moet hem zijn geweest. Dat kan niet anders. Wist u, wel, ja, wist u ook dat er twee miljoen dollar op zijn hoofd stond? Nou ja, als ik dat had geweten, <laughs> was er, wat hadden we nu waarschijnlijk inderdaad in een heel mooi huis in Santa Monica. Ja. Ja, maar, maar uh, het, het idiootste verhaal is natuurlijk de manier waarop die is gepakt uiteindelijk. Want uh, wij, wij kwamen er altijd en dan was er een bepaald soort idioot oud mannetje... dat altijd voor dat hotel naar de overkant heen en weer wandelde... en dan klagelijk uh, huilde omdat hij verliefd was op een kat. En die kat, die heette Tiger. En wij noemden dit oude mannetje altijd Tiger Man... En het uh, was een soort running gag dat elk jaar, als we dan, dan weer kwamen, dan riepen we: Oh god, even kijken of Tigerman er nog is, of die nog leeft. En dan, uh, nou goed, dus uiteindelijk uh, is die Tigerman uh, verdwenen. En wat we nu net lazen, is dat die tiger, die kat, dus onbeschermd achterbleef. En dat uh, dat oude echtpaardje, <laughs> dat die zich daarover die kat hebben ontfermd. En dat de mevrouw die ernaast woonde dat zo schattig vond. En die mevrouw die ernaast woonde... dat was dus een of andere ja. uh, IJslandse uh, ex beauty queen die heeft toen op CNN het, de foto gezien van die meneer. <laughs> die heeft toen gebeld naar de politie. En dat was dus Whitey Bulger en zijn vrouw. Dus door onze kat Tiger is uiteindelijk Whitey aan zijn uh, veroordeling gekomen. Bizar ja, verhaal. Jessica, En ja. ik begrijp ook dat uh, het IJslandse fotomodel... even over de kat, nou, een tijd geleden natuurlijk alweer... praten uh, uh, met, uh, met deze uh, moordenaar. En er waren altijd vriendelijke gesprekjes. Maar ja. tijdens, tijdens een van die gesprekjes heeft uh, de moordenaar... James Bulker dus, uh, gezegd... Uh, uh, Iets heel vervelends over Obama. Hè? Want het IJslandse fotomodel, Anna heet ze geloof ik. Hè? Uh, ja. Anna, Anna zei, ja, ik ben heel erg voor Obama. Geweldig dat we zo'n president hebben. En toen zei hij, van: maar ik niet... En dat, dat die, die rassenscheiding moet weer terugkomen... en hoe kun je met een nikker omgaan? En toen keek hij haar heel erg gemeen aan. Want ze kregen min of meer toch woorden. En oh. toen heeft zij in IJsland... Hè, toen ze naar de televisie keek en zo'n opsporingsprogramma zag... want die blik is ze nooit vergeten. Die vriendelijke man die haar heel gemeen opeens aankeek... en toen zag ze op televisie dat beeld... In zijn jongere jaren weliswaar. En toen dacht ze, hé, hey, die blik in zijn ogen, die herken ik. En toen heeft ze een tip gegeven. Ja. bij jullie in Santa Monica aan de politie? Maar wat een ongelofelijk verhaal. Ga jij een boek schrijven? Of Leon hierover? Nee. Nee. <laughs> nou, Tigerman uh, en de uh, connectie met, met dit echt vind ik zoiets ongelofelijks. Ja. Uh, de, en, ja, dat was namelijk echt ons appartement. Het was gewoon onze veilige haven. En die is gewoon toch wel op een ja. bepaalde manier besmeurd. Door dit. ja, niet besmeurd. In, in, eigenlijk ja, natuurlijk wel besmeurd in slechte zin. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon... Het is bijna literatuur. Ja. Is het al. Ja, het was de Miss IJsland uit 1974. Ja. Ja. Maar goed, ja. kijk, nu, Willem zegt ook al een boek. Ik denk wel, ja, dit is wel een film. En, en ik begreep, uh, Willem, dat Robert Duval al gespot was om een kijkje te komen nemen bij de rechtszaal. Ja, die zat dus achter in de rechtszaal. Een beetje bescheiden achterin, al viel er natuurlijk wel op. En die heeft de hele tijd aantekenen zitten maken. Net zo oud als Bulger, hè? Ja, dus hij zou hem heel goed kunnen spelen. Johnny Depp wordt ook genoemd. Hè? En, uh, en Tom Cruise. Dus ja, dit is natuurlijk inderdaad Jesse, een filmscenario. Jessica, ga jij jezelf spelen? Ik ga mezelf spelen. Ja. ik ga die ik ga die IJsland mis IJsland ja oh ja je kan mis IJsland natuurlijk <laughs> ja, ja. <laughs> Goed, hey, Jessica, dankjewel voor je, voor je bijdrage hierover. Ja. Ja, we gaan het nog even afsluiten met uh, Willem. Ja, die film nou, die, die komt er vast wel. Ondertussen. Ik zei ja, in Amerika, smullen de mensen ervan, maar ze gruwen er waarschijnlijk ook van. Uh, is dit nou iets uit, de, uh, uit het verleden? Of, of zeg je nou, dit, dit, dit, kan, dit zou nog steeds kunnen? Nou, weet je, je kunt natuurlijk nooit zeggen dat dat, uh, ja, dat, dat nu voorbij is. Maar ja, je ziet toch wel dat heel veel van die, van die mafiafiguren, ook in New York, ja, die zijn opgepakt. Hè, en ja, kijk. Uh, dit, dit soort zaken komen nu zo in de spotlight. Dat, ja, uh, zulke corrupte praktijken. Hij hij hij het sluit niet tot... uit dat er nog wel eens wat gebeurt, maar natuurlijk niet. Maar, maar de dit... FBI is natuurlijk zo bekritiseerd. Dit ja. gebeurt er nu als je iemand... Want niet alleen die John Cornelen die ik net noemde als politieagent. Hè, maar inderdaad ook... ook je moet gewoon FDA dit soort informanten met. niet hebben. Nee, dan moet je toch wel... Eh, ook een les van Nederland, zou ik zo zeggen. Eh, Daar moet je toch wel heel erg mee uitkijken. Want dit, oh. ja, als iemand over zo'n intelligentie beschikt... Hè, en zo strategisch kan denken... en de politie zo in zijn macht houdt... En natuurlijk ook mensen omkoopt. En ze gaven elkaar zelfs kerstcadeautjes. Ze hadden feesten bij elkaar thuis. Politie en informanten. En natuurlijk heb je altijd dan een reden om te zeggen... ja, dat moeten we doen om informatie te krijgen. Maar je bent zo afhankelijk. En ze hebben zoveel macht... Dus dit is vind ik wel een schoolvoorbeeld Gaat... voor alle overheden in de wereld... die zich met, met criminaliteitsbestrijding op hoog niveau bezighouden. Gaat Bulger gewoon dood in de gevangenis? Aan de ja, eind? hij krijgt... Uh, 13 november is de uitspraak. De jury heeft hem schuldig bevonden. Hij krijgt uh, levenslang. En, en wellicht zou er toch nog een nieuw proces kunnen komen... want er worden nu ook moorden onderzocht in onder andere Florida. En daar zou dan zelfs de doodstraf uh, op staan. Maar goed, hij is, hij is 84. en uh, Hij noemt het allemaal maar de big show. He, en... Uh, nou, hij schrijft allerlei brieven hierover. Dat zal allemaal in boekvorm komen. Hij schrijft zijn memoires. Dus als je de plaatje van... ziet, ja, ja, hij staat er vrolijk bij. Hè? Een ja, beetje ja. duim omhoog en uh, hoppa. Ja, hij heeft gezegd, ik wil wel 19 moorden uh, bekennen. Er zijn er nu 11 dus uh, bewezen verklaard. Ik wil er desnoods wel 19 bekennen. Achter zitten er misschien een paar bij die ik niet gedaan heb. Als mijn lieve vrouw, die nu ook in de gevangenis zit... Net als die politiegeant Connelly trouwens. Zeven jaar ze, geloof ik ja, heeft ze ja, gekregen. Hè? Als zij maar vrijkomt. Want, dames en heren, heeft hij gezegd, of geschreven ook een brief... Uh, zij is de enige die mij al die jaren dat we voortvluchtig waren... van het geweld heeft afgehouden. Dat is jullie als overheid nooit gelukt, hè? Ja, dat he, is toch wel de wereld op zijn kop, hè? Hey, Willem, nog, nog heel even tot slot. Wie staat er nu op nummer 1 van de mozoomvloed? Ja, dat vlucht? is, dat, dat is uh, een uh, zekere meneer Guevara uit Mexico. Okay. Die heeft die twijfelachtige eer nu. Goed, dankjewel. je Amerika-deskundige van instituut Klingendaal, Willem Post... en natuurlijk ook uh, Jessica Duurlacher. Leuk verhaal. Of leuk. Stug, hè? Nou, ja, stuk, ja. Stuk, verhaal, ja. Ja, ja, ja. ja Oké, okay, ja. goed. Voor kleine kinderen zorgen we allemaal graag. Dat is een biologische vanzelfsprekendheid. Maar goed, voor oude mensen zorgen is een kwestie van beschaving. En daar schort het nog wel eens aan. En daarom moet in de universele verklaring van de rechten van de mens... ook een conventie worden opgenomen... die discriminatie op grond van leeftijd verbiedt. Maar onze regering voelt daar weinig voor. Hoog tijd dat ze eens in beweging komen in Den Haag... vindt Carolien van Dullemen. Zij is directeur van de organisatie World Granny... die zich inzet voor de positie van oude mensen in de wereld. Goedemorgen, World Granny. Goedemorgen. Wereldgrootmoeder. Wereld Wereldgrootmoeder. Oma, wereldoma. Ja, that's it. Wereld ja. it. <laughs> Oké. Okay. En, en wat wilt u dan met zo'n organisatie? Met zo'n organisatie willen wij uh, ouderen ondersteunen... die uh, op dit moment uh, eigenlijk niet zelfredzaam zijn... En dat zijn er heel erg veel in de wereld. En dat worden er nog heel erg veel in de wereld. Oh. En we willen ook onder de aandacht brengen dat zoiets als wereldwijde vergrijzing bestaat. Dat dat dus eigenlijk niet bij de Nederlandse grenzen ophoudt. Zou, er, zou dat enige politicus ontgaan zijn dan? Nou, die indruk heb ik wel. En uh, daarom is ook de, die conventie uh, onderwerp van debat in de Verenigde Naties nu de afgelopen week geweest. Binnen de zogenaamde Open Ended Working Group on, uh, on Aging. Um, en met name de Latijns-Amerikaanse landen zijn daar een groot voorstander van. Hmm. Omdat in dat, uh, om de in universele verklaring van de rechten van de mens, uh, u noemde dat al, um, daar is leeftijd uh, niet als grond opgenomen. Hè? Dus je mag niet discrimineren op grond van seksen, niet op grond van ras, niet op grond van religie. Uh, niet op grond van bezit, maar leeftijd staat daar niet als grond genoemd. Ja, maar weet je wat ik nou zo raar vond? Want als je het hebt over discriminatie... dan gaat het over dat iemand gelijke rechten moet hebben en zo. Maar ja, bij ouderen is, is het toch niet zozeer uh, sprake van echt discriminatie... maar meer dat ze ja, niet automatisch uh, ja, verzorgd worden. Want u, u schrijft ook in, in, in, een, in een brief, van, ja, uh, het is... Voor kinderzorg is een biologische welsprekendheid. Niet voor niets staat in alle grote boeken de oproep eer uw vader en uw moeder. Het is een sociologische reparatie van een evolutionair defect. Heel <laughs> mooi uitgedrukt vond ik dat. Maar het is toch niet zozeer een kwestie van discriminatie? Uh, nou, ik, uh, u zegt eigenlijk twee dingen. De, ja, de eerste is, uh, uh, uh, uh, ik heb het stuk geschreven samen ja? met uh, Marieke van der Waal... en uh, Rudy Westendorp van de uh, Leidende Academy on Vitality and Aging... En um, die zeggen eigenlijk, um, kijk, uh, we, inderdaad, het zorgen voor kinderen is, ja. is biologisch uh, gegeven. Um, de meeste. Of zeg maar vrouwtjes, dieren in de wereld gaan dood nadat hun kinderen volwassen zijn geworden. Maar dat bij ons is dat niet zo. Bij mensen is, is eigenlijk mee ongeveer halverwege. Of laten we zeggen op twee derde van je leven. En we zijn nog steeds bezig om in die eerste periode te kijken. We kijken eigenlijk maar tot 40, 50. Maar dat is gewoon de helft. Misschien is het zelfs wel zo dat we straks 110, 120 gaan worden. Overal in de maar wereld. Wat ja, ja. Nee, Maar dat heeft okay, toch niet nou, zoveel nou, met ja, discriminatie te maken? weet ik niet. Als, als we zo fit zijn als vandaag, dan, dan hoeft dat misschien niet. Ja. Um. Maar het heeft toch niet zoveel met discriminatie te maken? Nou ja, de discriminatie... kinderen worden ook niet gediscrimineerd. Uh, nee, maar ik kan me voorstellen dat erop... jij gediscrimineerd op grond van je, van je... Snap je dit voor, voor goed voor ouderen zorgen? Dat, ik, ik snap niet zo goed wat het met discriminatie is. Nou, discriminatie te maken. is een kwestie van... De, uh, Bijvoorbeeld eigenlijk alleen al het feit dat je met pensioen moet. Dat was natuurlijk ooit bedoeld als een beschermende maatregel. Dat is ook heel begrijpelijk. Maar tegenwoordig kan je ook zeggen dat juist omdat mensen zoveel langer leven... dat dat eigenlijk een, dat 65 niet meer een per se een leeftijd is waarop je met pensioen zou moeten. Dat dat eigenlijk discriminerend is. Ik was vorige week op een verjaardagsfeestje bijvoorbeeld. En daar ging het over. Er zat iemand in de benoemingscommissie van een school in Den Haag... En hadden ze dus een brief gekregen van iemand van 64. Nou, had die hele benoemingscommissie gezegd... nou, die man hoeven we natuurlijk niet uit te nodigen. Tot één iemand zei, nou, weet je wat, één gesprek. Want het schijnt wel een heel erg goed iemand te zijn. Nou, uiteindelijk is die man het geworden. Maar dus de vanzelfsprekendheid waarvoor zo'n benoemingscommissie zegt... nou, zeg ja, als je 64 bent, hoef je iemand niet uit te nodigen. Nou, dat zijn dingen die natuurlijk heel vaak gebeuren. Een beetje wat we vroeger met vrouwen hadden. Mijn moeder werd ontslagen toen ze trouwden omdat, nou ja, dat was beschermend. Toen kon ze zich lekker op het gezin richten. Ja, je, was mocht, je, moest, je, moest er, je moest eruit. Hè, ze ging trouwen. Precies, onderwijs, en dat, dat ja. vonden we dan ook goed voor mannen, maar ook goed voor vrouwen. En nu, nu beschouwen we dat als dis discriminatie. En dat is het eigenlijk hetzelfde. Hè. Het heeft een, een, ja, we moeten ons realiseren dat, dat, dat, uh, dat ouderen gewoon een plek in de maatschappij kunnen hebben ja. op grond van hun ervaring. Maar goed, stel dat je dat in die verklaring van de rechten van de mensen. Uh, uh, yeah, Daarin krijgt, hè? Alhoewel Nederland daar niet voor is, begreep ik. Hè? Die vindt nou, het zo nodig. Is, het punt is, je kan niks meer in de universele verklaring van de rechten van de mens krijgen. Dat is een, uh, dat is een heel bijzonder document tot stand gekomen. Eigenlijk uh, na de Tweede Wereldoorlog. In een, in een heel bijzonder moment waarop iedereen in de wereld dacht dit nooit meer. Hè? Eigenlijk een heel bijzonder moment waarop even het venster open stond. Dat we allemaal dit hebben kunnen tekenen. Uh, om het wat. Uh, um, ja. Wat, wat, wat, wat mooi te zeggen. Maar, het, um, mag, maar daarna is dat natuurlijk. Een, dat, daar kan eigenlijk niks meer aan veranderd worden. Dus het feit dat leeftijd daar niet als grond wordt genoemd. dat is eigenlijk de reden waarom nu zo'n conventie wordt mevrouw voorgesteld. Mevrouw omdat, het dan, omdat dat een, een bodem legt. Omdat dat die gap, die kloof. Mm -hmm. die, dat, dat, dat, dat gemis in die, in die universele verklaring kan repareren. Maar zou dat maar, wat uitmaken, ja, a, als het erin staat? Wat heb je daar concreet aan? Aan. Wat, wat, wat, zou je, wat zou dat kunnen opleveren voor mensen? Nou, het is dus een juridische reparatie, maar ook een attentiewaarde. Het feit dat ik hier nu zit. Ja, nee, is waar, ja. De discussie erover. Het feit dat ik op dat verjaarsfeestje uh, daarover praat. Het feit dat, dat mensen dat dus zich gaan realiseren. Uh, daar, dat, het, is een politieke, uh, ja, het is ook een politieke beweging. Zo'n conventie dat is natuurlijk een heel juridisch uh, mm. stappenplan. Daar ben je nu een jaar of vijf mee bezig. Ja. Maar, maar in die tussentijd komt er natuurlijk heel veel op, op, uh, ja, op gang. Ik heb vanmorgen nog even gekeken, maar er is dus een online petitie voor zo'n conventie. Net hebben al bijna 170.000 mensen getekend. Waarom vindt de Wereldwijd. Nederlandse regering het allemaal onzin eigenlijk? Of nou, tot nu toe. Vinden, maar... Ja, tot nu toe vinden ze het onzin. Omdat ze uh, zeggen: Nou, de, de, het, het, oude mensen zijn net gewone mensen. Uh, de, er is al heel veel voor. Uh, ja. Er is ook al een special rapporteur onder gezondheidsrechten voor ouderen. Uh, ja, zij, zij zijn bang dat, dat, dus, uh, dat het verwatert. Maar goed, ik vind dat eerlijk gezegd niet zo'n sterk argument. Omdat uh, ja, dat kan je van vrouwen ook zeggen: dat het net gewone mensen ja. zijn. Daar, zijn ook, uh, daar is ook een conventie voor. Of uh, het is een conventie voor disabled people, voor gehandicapten. Ja, dat zijn ook net gewone mensen, begrijp oh. je? Uh, het gaat erom dat er natuurlijk een aantal specifieke noden zijn. Uh, bijvoorbeeld onderwijs voor ouderen. Dat, dat is ook niet in alle landen gegarandeerd... Oh. dat mensen op latere nee, leeftijd kunnen gaan studeren. Nou, Als je hier realiseert dat dus mensen steeds ouder worden... moet je daar nou voorzieningen voor realiseren. En u zei net, uh, het, de steun komt vooral uit Latijns-Amerika. Is dat omdat het daar veel beter geregeld is? Nou, dat is denk ik omdat mensen zich dat dit beter realiseren en ook beter zien dat die, dat die demografische transitie, het ouder worden ja. uh, in combinatie met het, het minder kinderen krijgen. Want daar gaat het om. En veel landen uh, worden ouder uh, natuurlijk door hun familie opgevangen en je ziet dat dat heel snel verandert. Veel sneller dan bij ons. Mijn ouders hadden ook nog uh, hun grootouders in huis. Nou, in mijn generatie is dat vrijwel ondenkbaar. Dat, dat, dat, is dat heeft ook met woningbouw natuurlijk te maken. Met woningbouw, met, met goed, financiële situatie, ja. In China uh, willen ze het strafbaar stellen... wanneer kinderen hun ouders verwaarlozen, hè? Dat, uh, maar ja, dat is dan weer heel ingewikkeld. Vaak is dan natuurlijk maar één kind. En die wonen dan soms aan de andere ja. kant van het land. Ja. Is, is dat, uh, wat vindt u daarvan? Om het op die manier... Uh, nou ja, het, het geeft en... eigenlijk aan dat het dus een heel serieus probleem is. Ja. En de Chinese regering is ook ontzettend bezig... ook om, uh, om met zeg maar, AOW-stelsels op te zetten. Pensioenstelsels om, uh, om ouderen te ondersteunen. Maar goed, ze zien dat ze het niet alleen kunnen. De regering kan niet alleen uh, dat financieel uh, verzorgen. Zeg maar. Dus uh, ja, ze proberen dan ook op die manier een beetje op een grove manier de familie op te roepen. Maar het is natuurlijk niet heel veel anders dan wat wij doen met onze hè, mantelzorg. Onze regering wil ook dat de mantelzorg weer terugkomt... en dat we familie, beter voor ja. onze ouderen en naasten zorgen. Dus ja, het is niet wezenlijk anders. Maar denk ik. het gaat natuurlijk ook om een uh, mentale omslag. Dat is het, dat is het, dat is het. mensen zich realiseren dat ze daar dus kennelijk toch een soort van verantwoordelijkheid hebben. Terwijl wij misschien wel, zoals ze wat gewend zijn aan de gedachte... dat je ze dan in het huis stopt. Ja, nou, dat is nog wel... Ja, overdrijf het ja. een beetje, maar dat is toch ongeveer <laughs> ja. waar, het, waar het op neerkomt. Uh, ja, je zou kunnen zeggen dat, dat mensen zelf een beetje na moeten denken... dat ze dus heel lang blijven leven... en dat ze dan zelf uh, goede voorzieningen uh, zouden moeten organiseren... om um, zelf redzaam te zijn. Er is in Nederland natuurlijk heel veel eenzaamheid. Ook angstaanjarend veel eenzaamheid. En ik hoop dat, uh, ja, dat mensen zich ook realiseren dat dat, dat voor een deel... Dat, uh, ja, dat, dat daar activiteiten tegenover zouden moeten staan. Maar ook dat mensen zelf natuurlijk uh, in staat zouden moeten zijn... om op latere leeftijd weer wat nieuwe vriendschappen te kunnen maken. Dat is ja. blijkbaar heel erg moeilijk. Want je kan niet van je, van je familie afhankelijk blijven van de ene of die twee kinderen... die misschien uh, inderdaad aan de andere kant van het land gaan wonen... of misschien in het buitenland. Uh, en als, ja, dan schrijft u ook terecht dat Nederland dan nog een land is... dat uh, sinds de Tweede Wereldoorlog tijd gehad heeft... en ook geld gehad heeft om een goed sociaal... Uh, vang, vangnet voor ouderen op te bouwen... maar dat ja. het in een heleboel landen uh, in de rest van de wereld uh, helemaal niet gebeurd is. Dus, dus die moeten nu eigenlijk uh, heel snel dat uit de grond stampen. Ja, precies. Nou ja, zoals op de poster van Loesje staat. Ja? Uh, vergrijzing eigenlijk best wel vernieuwend. <laughs> je moet je realiseren dat we dus. Uh, het is echt een, uh, ja, een unicum wat we gaan bereiken. In 2050 zijn er minder kinderen onder de 14 in de wereld dan mensen boven de 60. Dat is gewoon een revolutie. Dat is gewoon nog nooit gebeurd. Uh, en daar moeten we dus, ja, ons als wereld een beetje op instellen. En dat is nog niet zo eenvoudig. En zo'n conventie kan daar een bijdrage aan leveren. Dat we daar eens heel serieus maar dat over is meer gaan de vlag, nadenken. Maar dat is meer de vlag om een soort mentaliteitsverandering voor elkaar te krijgen. Nou, dat is ook een, vlag, ook een vlag. Maar ook een juridische reparatie van iets wat we tot nu toe nog niet hebben. Wat we tot nu toe hebben laten liggen. Okay. Ja? Dank voor uw uitleg. U hoorde. Caroline van Dulme directeur van World Granny... over een nieuwe conventie voor de verklaring van de rechten van de mens. Namelijk een bepaling tegen leeftijdsdiscriminatie. Hartelijk dank. Bedankt. Reminder. Oh, this Lekkere muziek, reminder van. Travis. Er is nog steeds geen nieuws over het lot van de Italiaanse pater Paolo. Volgens bronnen dichtbij de Syrische rebellen... is de jezuïet eind juli ontvoerd in de Syrische stad in het door burgeroorlog verscheurde land. Pater Paolo Dalolio wilde er onderhandelen... met een radicale islamitische beweging die banden heeft met Al-Qaeda. De geestelijke staat bekend om zijn inspanningen... om een dialoog tot stand te brengen tussen christenen en moslims. Maarten Segers is journalist, arabist en uh, woonde een tijd lang in Syrië. Hij heeft de pater wel eens ontmoet en was destijds wel onder de indruk. Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen. Ja, Die berichten over het lot van de pater spreken elkaar tegen... Uh, ja heb jij nog informatie of? of... Nou, de, de informatie die een paar dagen geleden naar buiten is gekomen, is dat die zou zijn geëxecuteerd. En die, is ge die informatie is die komt van een toch wel ja, redelijk betrouwbare NGO. Maar die heeft dan weer banden met de seculiere oppositie. En daarvan wordt dan weer gezegd dat ze die informatie naar in buiten hebben gebracht om al-Qaeda zwart te maken in, uh, in Syrië. En nou heb ik gisteren nog contact gehad. Met mensen en uh, die melden dat Pater Paulus nog leeft en in de gevangenis zit. Wel uh, in de gevangenis van Al-Qaeda, maar dat het dus nog niet is, uh, is doodgeschoten. Nee. Berichten spreken elkaar tegen en het is nog steeds niet met zekerheid te zeggen uh, wat zijn lot nu precies is. Nee, wat, uh, wat was zijn missie? Hij woonde in het noorden van Syrië... Ja. Wat, wat wilde hij? Ik zei net al even een dialoog. Is dat het wat hij beoogde? Nou, die, die man is eigenlijk al dertig jaar geleden is hij naar Syrië gekomen. En hij woont er al zo lang dat, ja, dat je eigenlijk niet meer kan zeggen dat hij nog een Italiaan is. Hij is gewoon Syrisch. En uh, toen hij in de jaren tachtig daar kwam, toen ontdekte hij in een verlaten bergketen... Een, een klein klooster dat helemaal vervallen was. En dat heeft hij toen opnieuw opgebouwd. En van daaruit is hij begonnen met uh, dialoog te voeren. En... Uh, ja, zijn eigen persoonlijkheid was een beetje uh, vreemd, want hij was wel een katholiek priester, maar hij geloofde ook in de profeet Mohammed. En hij heeft altijd geprobeerd om de profeet Mohammed een plaats te geven binnen het christelijke geloof. Van oké, okay, uh, Mohammed is dan wel gekomen naar de Bijbel, maar waarom zouden wij als christenen die niet kunnen accepteren? En er was een redelijk grote christelijke gemeenschap daar in de buurt van het dorpje. Nou, dat, dat viel wel mee. Maar vanwege zijn positie en vanwege zijn uh, omgang... had hij zowel met christenen mm -hmm. als moslims in, in de omgeving... gewoon ontzettend een ontzettend goede band. En hij heeft altijd geprobeerd om die, die spanningen... die er natuurlijk altijd geweest zijn in Syrië... tussen christenen, moslims en andere groepen... zoveel mogelijk naar beneden te duwen. En hoe deed hij dat? Nou, door vooral de nadruk te leggen op de gezamenlijke identiteit. Want christenen en moslims geloven natuurlijk allebei in één God... Zij zijn, zij zijn broeders in het geloof en niet, niet tegenstanders van elkaar. Ik, le ik lees even een heel klein stukje voor uit jouw boek, Wij zijn uh, Arabieren. Want uh, daarin beschrijf jij ook een ontmoeting met uh, pa vader Paolo. Vader Paolo plukte even aan zijn baard en kijkt me dan aan. In zekere zin ben ik al jaren geleden bekeerd tot de islam. Maar dit kan ik natuurlijk niet openlijk uitdragen. Omdat dit nog vanuit de kerk, nog vanuit de islam geaccepteerd wordt. Ik ben en blijf een katholiek priester. Ik ben ook niet naar Syrië gekomen om van religie te veranderen... nog om de mensen te bekeren tot het christendom. De liefde van God heeft mij naar de islam gebracht... om Gods werk te zien onder de moslims... en samen met hen te delen in het geloof. Dan wat jij zegt, het zijn geen religies die tegenover elkaar staan. Hoe kwam jij destijds op zijn pad? Nou, Ik heb 2, 2,5 jaar daar islamitisch recht gestudeerd. Mm -hmm. En ik heb natuurlijk ook persoonlijk ben ik altijd op zoek geweest naar uh, wat is islam, wat is christendom... wat is het verschil, wat is de overeenkomst. En toen hebben ze mij gezegd van, ga eens met die man praten. Toen heb ik een tijdje gewoond in dat klooster. En uh, hij heeft mijzelf nog gevraagd of ik niet wilde intreden. Hij vroeg van, wil je intreden of wil je liever trouwen? Toen zei ik dat. <lacht> toen zei ik, ik wil liever trouwen. Okay. Vond hij ook goed? Ja, dat vond hij ook prima. Maar hij was een bijzondere man. Ja, ontzettend. Is een bijzondere heel charismatisch, ja, ja. maar ook... Uh, uh, op zijn Italiaans uh, snel opgevrokken. En, uh... ja? Maar hij ging nu echt op pad om met Al-Qaeda te praten. Hè? Ja, hij is uitgezet. Hij is, hij is altijd een fervent tegenstander geweest. Uh, dat moet ik natuurlijk nog wel even vertellen van het, van het Syrisch regime. En toen de opstand uh, uitbrak is hij een van de enige christelijke leiders geweest... die zich heeft uitgesproken. Al die christene uh, figuren en bischoppen stonden allemaal achter Assad. Net als islamitische geestelijke uh, van de overheid. En hij was de enige die daar iets tegen deed. Nou heeft hij de woede van het regime op zijn hals gehaald. Die hebben hem uiteindelijk een land uitgezet. Toen is hij eerst naar Europa gegaan om steun uh, te verzamelen... om iets te doen aan de situatie. Nou, natuurlijk niet gelukt. Teruggegaan en dan ga ik vanuit Syrië in het uh, bevrijde gebied... proberen om de eenheid van Syrië te bewaren... en te zorgen dat het land niet uit elkaar valt. Mm. En dat christenen en moslims en ook alewieten samen een toekomst hebben. Nou, toen is hij in gesprek gegaan met, uh, met mensen van Al-Qaeda. En is, heeft hij ook proberen te onderhandelen om uh, activisten... die waren opgepakt, dat die weer vrij zouden komen. En uh, vanaf dat moment is er niks meer van hem uh, vernomen. Maar dat, het klinkt een beetje naïef of niet? Uh, enigszins wel. Kijk, hij heeft natuurlijk ook altijd in een soort illusie geleefd. Hè? Want het idee van dat christenen en, uh, en moslims... Uh, fantastisch in harmonie samenleven in Syrië is, natuurlijk, is gewoon niet waar. He, er zijn altijd heel veel problemen geweest. En uh, de manier hoe mensen met elkaar omgingen... kon je natuurlijk zo'n zo zo burgeroorlog die nu is ontstaan ook wel aanvoelen. Samenleving volledig verzuild, geen onderlinge vriendschappen... niet onderling getrouwd. Mensen hadden ontzettende achterdocht naar elkaar, soms ook zelf haat. En hij dacht van, oh, in zijn eigen hoofd... dat er een wereld bestond waarin die groepen wel samen konden leven. Ja, en, en dat kan dus in, in feite niet. En dat blijkt natuurlijk nu ook. Is hij Dit... destijds ook veel tegengewerkt? Door de regering? Want ja, je zegt want... hij was een tegenstander van Assad. Hoe hebben ze hem geprobeerd de, de, de, de, het leven zuur te maken? Ja, ze hebben zijn reservaat. Hij had een reservaat waarin die de natuur beschermde. Hebben ze afgepakt. Hij had een, een jaarlijkse dialoog. Waar uh, christelijke en uh, islamitische leiders bij elkaar kwamen, heeft die, heeft die, uh, hebben ze geannuleerd. Kijk, dat regime was helemaal niet geïnteresseerd in dialoog tussen christenen en moslims. Die heeft altijd geprobeerd om die groepen uit elkaar te drijven... zodat ze zelf aan de macht konden blijven. Verdeel- en heersstrategie. En... Uh... Maar goed, jij zei sorry, er was een, een klooster... maar was dat ook een gebied waar heel veel christenen woonden? Waar hij, uh, het was vlakbij de stad uh, Nabuk en dan, ja, 10% ja. misschien van ja, ja. het uh, stadje. Zoals overal in Syrië vormen christenen een minderheid. Ze hebben nergens een gebied waar ze echt een meerderheid ja. uh, vormen. We hebben het nu over Pater Paolo. Gaat het ergens anders ter wereld ook nog over Pater Paolo, behalve in Italië? Nou, niet, niet zozeer in Syrië en Syrië wel, want kijk... Hij is dan wel een, een christen, maar dankzij zijn uh, anti regime opstelling was hij ontzettend populair. Hè, ik heb, heb uh, spandoeken gezien waarop stond geschreven. Hadden wij in Syrië maar één imam zoals vader Paulo. Of als vader Paulo uh, na zijn uitzending terugkomt naar Syrië, dan geven we hem de Syrische nationaliteit. En, en voor de gevangenissen van, uh, van Al-Qaeda in Noord-Syrië wordt elke dag ge geprotesteerd. En de paus heeft hem ook al genoemd. De pauze de... heeft hem ook al genoemd. En, uh, ik zeg, hoorde... Maar zijn er officiële gevangenissen van Al-Qaeda daar? Ja, daar worden mensen die. <laughs> Dit zijn gewoon gewapende groeperingen. Al-Qaeda of rebellen of wat dan ook, dat maakt hem in principe niks uit. En als mensen hen tegenwerken, bijvoorbeeld uh, civiele activisten die kritiek op hen leveren, of, of wat voor andere reden dan ook, uh, worden die gewoon vastgezet en opgepakt. In oude regeringsgebouwen? Of? Bijvoorbeeld. Wat dat betreft uh, is er weinig veranderd. Hè? Hmm. Er zijn al eerder twee orthodoxe bischoppen en twee priesters uh, verdwenen. Hè? Bijvoorbeeld uh, de Nederlandse jezuïet Frans van de Lucht. Van hem en anderen is, is, is niks meer uh, vernomen. Uh, is daar ooit... Ja, Fran... Wordt er gewoon van uitgegaan dat die uh... Pater Frans is natuurlijk een, een, een ander verhaal. Uh, vader Frans had een, uh, die woonde in Homs, in een jezuïetenklooster. Ja. En hij had buiten Homs had een groot landbouwbedrijf... waar gehandicapte kinderen uit de omgeving ook, islamitische gezinnen... Een, een gehandicapte mm -hmm. kinderen waar ze zelf niet voor konden zorgen, naartoe brachten. En dan ving hij ze op. had ook ontzettend goede banden met de lokale gemeenschap. Zowel christenen als moslims. Mm -hmm. Alleen hij had een pro opstelling. Hij heeft van het begin altijd gezegd, dat zijn gewapende bendes mm. die uh, tegen het regime vechten. En, het, en de demonstranten die lokken het geweld uit. Nou ja, dat is hem natuurlijk niet in dank afgenomen door de moslims in, in Homs. Okay. En uh, op een gegeven moment, dat is alweer bijna een jaar geleden, is okay. hij gewoon verdwenen. En, en Homs is helemaal omsingeld, dus er is ook gewoon geen contact meer uh, mogelijk. En dat, dat klooster, dat stond ook in een gebied want, uh, ja vreselijk is gebombardeerd door het regime. Dus wat zijn lot is... Uh... Nou, ja, de, dat, de, de kans dat hij nog ooit leven tevoorschijn komt, is vrijwel niet heel. God, weet het. Ga, ga, gaan er nog uh, katholieke hoogwaardigheidsbekleders uh, in de vorm van pastoren daar naartoe? eigenlijk Of is iedereen zoiets van uh, ja, dag, dit, uh, dit gaan we niet meer doen. Ja, het is, het is gewoon een oorlogssituatie. En, uh, en dan in een oorlogssituatie heb je ook een oorlogseconomie. Dus mensen kidnappen gewoon van iedereen uh, voor geld. En mm. niemand is veilig. We hebben het nu wel over deze, uh, Paulo. Maar uh, elke stad ja. waar uh, het regime, de autoriteit van het regime is weggevallen... worden mensen gewoon ontvoerd, verdwijnen. Of omdat ze uh, misschien samenwerken met het regime... Worden ze, worden ze ontvoerd en onthoofd. Of omdat ze alleen maar losgeld willen, willen hebben... omdat ze een rijke familie hebben. Ja, alles is mogelijk. En, en christelijke hoogwaardigheidsbekleders zijn natuurlijk... een. Uh... Ja, een, een, een makkelijk te vinden doel. Ja, dat is een makkelijk te vinden doel. En de christenen maar, worden... het, heeft twee redenen. De christenen worden toch gezien als handlangers van het regime. Ja. En christenen, zeker dit soort figuren als bischoppen, die hebben geld. Ja. En uh, daar wil, wil misschien best nog wel iemand voor betalen. Maar die Pater Paulus had 0,0 hebben gehad... Of? Nou, dat weet ik niet, want je merkte net zelf al op dat het uh, Vaticaan zich ontzettend uh, druk maakt om deze ja. man. Ja. En uh, de Italiaanse veiligheidsdienst schijnt ook in contact te staan met uh, Al-Qaeda in, uh, in Syrië. Dus ik denk dus dat. het Vaticaan we... zelf wel eens bereid kunnen zijn om een losgeld te betalen. Ja, ik weet niet wat de politieke uh, lijn is nee. van het uh, Vaticaan met onderhandelen met, uh, met Al-Qaeda. Maar, uh, maar het feit dat hij dus openlijk door de paus ik meen, in een gebed wordt genoemd... zegt natuurlijk toch wel iets. Ja, ja het is een, uh, belangrijke, een belangrijk, hele belangrijke persoonlijkheid. Vooral van, vanwege het gedachtegoed dat hij uh, uitdraagde. Maar uh, zijn arrestatie en zijn mogelijke executie maakt gewoon... Uh, dat deze droom voor Syrië uiteen uh, spat en dat de toekomst een, een hoopvolle toekomst van vrede tussen alle groepen in Syrië gewoon weer een stap verder weg is. Nou, met bidden maar hè, voor uh, Vader Paolo. Dat is het enige wat er nog op zit. Ja, zowel de, de Jezuïeten. Ja, ja, ja, ja, ja, oh, oh. jij, jij bent daar nou getrouwd, je had nog een behoorlijk werk kunnen doen. Oh. <laughs> ja, ik, ze vragen het wel eens van mij. Wil je niet nog een keer terug naar Syrië? Ja. Ja, maar ik Even denk wachten, hè? Ik denk dat mijn vrouw oh. me hem uit het raam gooit als Te ze zegt <laughs> dat ik er naartoe toe wil. Goed, dankjewel uh, Maarten Zegers, uh, journalist en uh, Arabist. Uh, zijn uh, boek, Wij zijn uh, Arabieren, daarin wordt dus, dus, uh, die uh, dat verhaal over Pater uh, Paolo ook vertelt die dus verdwenen is. Nou, we, zullen, we hopen dat u ooit nog weer opduikelt. Als u er meer over wilt weten, kunt u altijd terecht via nieuwsshow.nl. 100.000 sterren werden de afgelopen 24, 24 uur per dag uh, in de gaten gehouden, maar daar is nu definitief een eind aan gekomen, want de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA maakte deze week bekend dat de Kepler-telescoop op geen enkele manier nog in beweging te krijgen is. Twee van de vier wielen die het apparaat in positie moeten draaien... zijn vastgelopen en op geen enkele manier in beweging te krijgen. Dus. De Kepler was de ruimte ingeschoten om te spuren naar planeten... die enigszins lijken op de aarde, zogenaamde exoplaneten. Goedemorgen Dag Stam, universitair docent... lucht- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, wat moet je je nou voorstellen bij een ruimtetelescoop... die niet meer in beweging is te krijgen door wieltjes? Nou, Hij beweegt nog wel. Deze telescoop uh, draait om um de zon heen, net als de aarde. Maar deze telescoop is zo gebouwd dat hij een bepaald stukje van de ruimte... waar een bepaalde hoeveelheid sterren zijn, heel goed in de gaten moet houden. Hij kijkt de hele tijd kijkt hij naar dat ene stukje... En daarvoor moet je hem steeds een beetje bijdraaien. Oh. Nou, en dat lukt dus niet meer. Dat bijdraaien lukt niet meer. Want ik dacht wel toen ik dat las van nou, een, een ruimtetelescoop lijkt mij een uitermate ingewikkeld apparaat. Maar dat het dan de wieltjes zijn, het lijkt me dan nog het technisch het eenvoudigste. Ja. ja, maar dit zijn dus wieltjes die de telescoop precies oh. in de juiste richting houden. En, en daarvoor hadden ze er vier. Je hebt er drie nodig. Maar één van de vier had het al eerder begeven. Nou, toen hadden ze er nog drie. En nu heeft ze dus een derde het begeven. En met twee kunnen ze hem dus niet meer in de juiste positie halen. En, en nu kijkt hij naar, kan niet schelen wat, maar in ieder geval niet het gebied dat hij moet hebben. Nou, nou schuiven de sterren eigenlijk voor, de telescoop, voor het blik, blikveld van de telescoop langs. En daar en hebben we niks meer zich, aan? Er kan nog wel wat mee gedaan worden... Want de telescoop zelf werkt nog wel goed. En er is nog wel contact met de telescoop. Dus je kunt wel metingen naar beneden halen. Maar hij kan dus niet meer zo goed doen waar hij voor gemaakt was. Waar was hij nou voor gemaakt? Hij was gemaakt om te kijken of er planeten zoals de aarde... kleine, rotsachtige planeten zijn bij andere sterren. Met een behoorlijke temperatuur waarop mensen zouden moeten kunnen leven. Of ging het daar ja, niet om? Het liefst ook nog planeten die net zo ver van hun ster zitten... dat ze genoeg licht opvangen om een goede temperatuur te en hebben. En waar water is. Ja, als je goede temperatuur hebt... dan kan je het vloeibaar water hebben op het oppervlak. En uh, we denken dat dat een, nodig is om leven op een planeet te hebben. Oh. Dat je vloeibare water moet ja. hebben. Uh, ja. Die, die uh, telescoop is pas in 2009 gelanceerd. Dan denk je, jeetje, dat is vier jaar. Is dat een normale ja. levensduur voor een uh, telescoop? Uh... Uh, nou, de levensduur voor de telescoop was wel langer... Maar ze zeiden van nou in drie jaar, als we drie jaar de tijd hebben... dan kunnen we alle metingen doen die we willen doen. Nou, dat is dus gelukt. Oh. Maar het liefst wilden ze natuurlijk nog meer tijd hebben. Dus de, de hele missie die was nog verlengd tot 2016. Nou, dat, dat lukt dus niet. Hebben ze maar, wat ontdekt? Ja, ze hebben een heleboel ontdekt. Ze hebben dus uh, meer dan 3000 planeten bij andere sterren ontdekt... Dus dat zijn die exoplaneten. Uh -huh. Dat zijn niet allemaal planeten zoals de aarde. Dus dat zijn ook hele grote gasplaneten, zoals Jupiter en Saturnus. Maar ze hebben in ieder geval 135 planeten ontdekt... Uh, waarvan ze precies weten wat de samenstelling is en de grootte is. En ze hebben een aantal planeten ontdekt die ongeveer zo groot zijn als de aarde. En dat en die, zijn er uh, twee of drie of vier? Nou, of? iets van dertig. Oh. Zoiets, ja. Ja, dat is best nog wel veel, Best nog wel veel, ja. En ja. dus een van de resultaten van deze telescoop is dat we dus nu weten... dat bijna elke ster heeft planeten. Dat is dus een resultaat. En dat ongeveer 10% van de sterren een planeet heeft... die op de goede afstand zit om eventueel vloeibaar water te krijgen. En brengen. was men daarvoor daarvan overtuigd? Want het leek eigenlijk altijd een speurtocht... naar iets wat zo ver weg en zo uh, onbekend was... Nou, dat het eigenlijk gewoon nooit ging lukken. Tenminste, dat leek juist buitenstaander. Nou, was... Dan blijken er 30 te zijn. Ja, en, en die zijn nog wel bij de, bij de sterren die Kepler heeft bekeken. Hè? Hij heeft een heel klein stukje uh -huh. van de hemel bekeken, dus lang niet alle sterren. Uh -huh. Nou, de meeste astronomen die dachten wel dat er van dat soort planeten zouden zijn. Maar het was eigenlijk totaal onbekend hoeveel er zouden zijn. Nou, en nu hebben we dus een, hebben we een goed idee gekregen van hoeveel van dat soort planeten er ongeveer zijn, statistisch gezien. Ja. Dus ja. De Kepler heeft zijn werk eigenlijk toch wel goed ja. gedaan? Ja, zeker. En er zijn nog een heleboel metingen... die de afgelopen jaren zijn gedaan waar gewoon nog niet naar gekeken is. Okay. Dus de astronomen hebben nog ontzettend veel werk te doen... En er zullen zeker nog ontdekkingen uitkomen, ook al doet de telescopen niet meer. Nee. Maar heeft oh, Kepler oh. die, die, die, die uh, exoplaneten ook daadwerkelijk gezien? Nee, heeft nee, dus... een fotootje? Want... Nee, geen <laughs> foto's, nee, nee, want Kepler heeft dus een methode gebruikt waarbij je naar een ster kijkt. En Kepler keek dus naar 150.000 sterren tegelijkertijd, dus zeg maar. Een, Het is bijna enorme... een mens geworden, hè, die Kepler? Ja, <laughs> ja. ja, nee, hij heeft hele grote computers achter ja. die ja, ja. werken als hersenen ja. van mensen. Ja. Maar hij kijkt dus naar sterren en hij kijkt. Of de, de totale helderheid van een ster varieert. Als er een planeet om een ster heen draait... en wij kijken precies onder de goede hoek daarnaar... dan zie je eigenlijk, dan gaat die planeet voor de ster langs. En op het moment dat hij voor langs gaat... zie je dus een klein beetje minder licht van de ster. Je hebt eigenlijk een mini-eclipsje. Nou, uh -huh. En Kepler zocht dus naar dat soort mini-eclipsjes... bij al die sterren tegelijk. En met grote computers kan je dus al die metingen... kan je allemaal analyseren... en kijken of er van dat soort kleine eclipses zijn... Die maar dat is, dat, is dat gokken komen. of is dat uh, nee. zeker? Nou, het is dus eigenlijk gokken... maar daarom kijk je naar zoveel sterren tegelijk. Dus hij kijkt naar 150.000 tegelijk... en dan weet je zeker dat er wel... een paar van die sterren dat soort planeten <laughs> Ergens zitten hebben. we wel goed. Ja, ja, dus het is een, ja, statistisch weet je... dat er planeten zullen ja, zijn. Ja, en ja, maar... hij heeft dus een heleboel planeten gevonden... maar niet op de foto gezet. En de planeten die Kepler heeft gevonden... die kunnen we ook niet op de foto zetten... omdat die sterren ontzettend ver weg zijn... Maar omdat we nu weten dat er heel veel planeten zijn... kunnen we dus een ander telescoop bouwen die bij sterren die dichterbij zijn... dus die planeet op de foto kan zetten. Dus nu weet je dat de kans goed is dat je een planeet op de foto kan zetten. Het is eigenlijk wel zonde hè, dat die Kepler er nu dus uh, mee, mee ophoudt. En er is op geen enkele manier... Te, ja, er kan niks naartoe. Ik bedoel, uh... nee, nee, deze, deze telescoop die draait niet om de aarde heen. Bijvoorbeeld de Hubble-telescoop die draait om de aarde heen. En daar konden ze steeds met space shuttles naartoe om het te repareren. Ja. Maar deze die draait eigenlijk achter de aarde. Die volgt de aarde in de baan. En die zit nu ongeveer 80 miljoen kilometer van de aarde weg. En, en daar kun je niet naartoe komen. En er zijn ook geen space shuttles meer. Dus sowieso wordt dat dan moeilijk. Nee, dus daar, die wordt niet meer gerepareerd. En komt er nog iets anders voor in de plaats? Nou, er zijn een heleboel plannen om, om nieuwe telescopen in de ruimte te schieten. En daar wordt ook druk aan gewerkt. Maar dat zijn dan telescopen die echt gaan kijken... Uh, of ze die planeten op de foto kunnen zetten. Om echt te kijken van, hoe zien die planeten er nou echt uit? Want uh, Kepler die kan dus wel meten, of die kon meten... Uh, dat een planeet klein was, rotsachtig... en dat die ver genoeg van zijn ster zat om vloeibaar water te hebben. Maar met de Kepler-metingen zijn we er nooit achter gekomen... of, zo, of er ook echt vloeibaar water is. Ja. Daar kom je niet achter met Kepler. Ja, maar maar stel, stel, stel nou dat we zo'n planeet vinden... Ja. Hè, die groot genoeg is om waarde te hebben... en nou, voor alle voorwaarden van leven zijn uh, aanwezig. Wat hebben wij uiteindelijk daar dan aan, jij en ik? Nou, we krijgen dus uh, kennis over hoe gewoon de aarde is. En dat weten we niet. En uh, bijvoorbeeld een van de belangrijke dingen die je kunt achterhalen is... of, als je, of er een heleboel van die planeten zijn... of dat de aarde echt een zeldzaamheid is. Als de aarde echt een zeldzaamheid is, kan het ook zijn... dat bijvoorbeeld een planeet als de aarde heel snel zou kunnen veranderen. En bijvoorbeeld heel snel... Een planeet als Venus zou kunnen worden als we 100 planeten hebben en er zijn er 99 zijn, er zoals Venus, waar het 500 graden op het oppervlak is, uh, en er is er maar eentje zoals de Aarde, dan weten we dus van oké, okay, dit is een hele hele bijzondere planeet. Uh, we moeten heel voorzichtig zijn, want misschien verandert zo'n planeet wel heel snel in een soort Venus. Oh, wat snel dan? In de... Ja, bij jullie is, is het natuurlijk snel. Tijd. Ja, dat, het, jullie dat rekenen, dan, uh, jullie rekenen in de... jaren zijn. Ja. Ja. Zijn er nog steeds fondsen om dit soort dingen te doen? Want die, al die NASA-programma's. Ik denk dat wat je erop hoort is dat er verschrikkelijk op bezuinigd wordt. Dat is zo. Er wordt heel erg op bezuinigd. En dit zijn ook, als je naar Europa kijkt, zijn het ook geen telescopen die één enkel land bouwt. Maar dat zijn een hele grote Europese projecten. Zo'n ESA-project? Ja, zo'n zo ESA-project, ja. Want zo'n zo hele grote nieuwe telescoop... die bijvoorbeeld zo'n planeet echt op de foto kan zetten... ja, dat, dat kost zeker een half miljard of een uh, ja, miljard. Ja. Maar dat zijn dus projecten die je met heel Europa samen doet. En vaak ook nog met landen erbuiten. Dus bijvoorbeeld Japan of misschien de Verenigde Staten. Dus het zijn hele dure projecten. Maar het wordt dus niet door één land... Één maar land dat land gaat uiteraard. wel gewoon door? Ja, daar, daar zijn nog steeds fondsen voor, ja. ja. Het is natuurlijk wat minder geworden. En de competitie tussen, hè, tussen verschillende soorten telescopen is uh, zwaarder geworden. Ja? Want natuurlijk niet alle astronomen willen dit doen. Er zijn ook andere astronomen die andere dingen willen ja. doen. Dus die competitie is zwaarder geworden. Wat, wat, wat willen anderen dan doen? Want ik bedoel, het, het zoeken naar, is er ergens leven wat op of o, ons het onze lijkt... is natuurlijk ja. toch prioriteit één altijd geweest. Tenminste, ja. dat is niet de manier geweest om naar fondsen te komen. Om het zo maar te zeggen. Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke drijfveer. En voor de belastingbetalers is het natuurlijk ook heel erg aantrekkelijk en razend interessant. Maar er zijn bijvoorbeeld ook dingen die we helemaal niet weten over het ontstaan van het heelal. In het Ja, de achtergrondstraling in het heelal en zo. Dus dat zijn ook hele belangrijke dingen. Maar goed, toch even, die keppel is nu afgeschreven en er hangt dan een enorme bonks in de lucht. Is dat nog een gevaar? Nou, dat is niet direct een gevaar, omdat, uh, omdat daar geen uh, astronauten in de buurt komen. Het is, uh, hij draait dus niet om de aarde heen. Als hij om de aarde heen zou draaien, zou het inderdaad een probleem zijn. Mm -hmm. Maar hij zit dus ver weg van de aarde. En bijvoorbeeld het ruimtestation komt daar nooit in de buurt. Dus, uh, komt, en komt er komt zijn... nooit iemand in de buurt? Nee, er komt niemand in de buurt. En we weten ook nou precies ja. waar die is. Dat is ook het voordeel. Dus je weet waar die is. Dus dan kan je er altijd rekening mee houden. Maar blijft hij daar dan? Als, uh, hij blijft waarschijnlijk wel heel lang in die baan zitten. Ik weet niet precies wanneer die, uh, wanneer die dan weer uh, een gevaar voor de aarde zou vormen. Ja, want gaat dat ooit dan... Uh, ja, ik bedoel, ik, ik, Het wordt dan niks meer mee gedaan. En dat, wat, blijft dat er maar eind... Tot ja. die eeuwigheid dan maar een beetje ronddraaien uh, dan? Ja. ja, dat blijft ronddraaien. Als alle vier wieltjes ja. het niet meer doen, ja. dan... Uh, nee. Dan is het voorbij. Ja, ja, ja. is ja. dus gewoon al begint bij jezelf. Hè? Ja. ja. <laughs> ja. Nee, u, u zegt het. Ja. het is geen probleem, het is voor ons zo onvoorstelbaar. Ja. Het is het toch is zo groot? Het ja. is toch nooit een probleem? Nee. Nou... Om de aarde heen draaien al heel veel satellieten. Wel. En dat wordt wel een probleem. Maar als het, het op schiphol redelijk goed ja. gaat... dan moet dit toch ook wel lukken, lijkt mij. Ja, er zijn wel wat satellieten beschadigd door andere, andere puin. Ja, ja? Dat, dat wordt wel een probleem. Maar deze niet echt. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Daphne Stam, universitair docent aan de TU Delft. Meer info over de Kepler-telescoop via onze website. Zometeen na tien uur zijn we bij u terug met het roman, roman, debuut van politicoloog Meindert Venema. Een boek over tomato, hartstikke leuk. De yoghurtflessen uitdruipen, kent u misschien nog wel, het barbertje. Ingrid Hogevost en e-books gaan we het ook over hebben. Leest u die? Samen thuis, samen dros.